Drie uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië lijken de hoofdstad Tripoli... vrijwel geheel in handen te hebben. Ze hebben het Groene Plein bereikt in het centrum van de stad... en zijn daar verwelkomd door een uitbundige menigte. Op verschillende nieuwszenders zijn beelden te zien van feestvierende mensen... die vlaggen van de oppositie dragen en posters van kolonel Gaddafi verscheuren. De opstandelingen hebben het commandocentrum van Gaddafi nog niet veroverd. Wel zijn er berichten dat ze bezit hebben genomen van het staatsradiostation... Zeker twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de opstandelingen om de uitlevering van één van hen gevraagd. Tegen die zoon, Seif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Veel westerse regeringsleiders roepen kolonel Gaddafi op om zich over te geven. Maar de Libische leider liet gisteravond weten dat niet van plan te zijn. Wel zou hij willen onderhandelen met de opstandelingen. De legereenheid, die belast is met de veiligheid van de Libische leider... zou de wapens gisteren hebben neergelegd en zich hebben overgegeven. De Noorse politie heeft bekendgemaakt dat het eiland Utea dinsdag om 1 uur s'nachts wordt vrijgegeven. De politie geeft het eiland terug aan de jongere organisatie van de Noorse Arbeiderspartij, die de eigenaar is. Het is dan ruim een maand geleden dat Anders Breivik op het eiland... 69 mensen doodschoot.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 Omar klinkt door zijn soulstem niet echt Brits... maar hij werd er wel geboren in het graafschap Kent. There's nothing like this, bracht hij uit in 1990, 1991... op het label van zijn vader Bongo Records. Cairo's Nacht van het Goede Leven... Met Axel van der Ende. Welkom terug bij de Caro op Radio 1. Adeline van Lier is nog een paar weken vrij. Wij proberen u zo goed mogelijk te entertainen en te onderhouden... met het repertoire van nu en vroeger. Misschien uh, ligt u wakker omdat u de situatie in Tripoli aan het volgen bent. Uh, misschien bent u bang dat u zich verslaapt op de eerste werkdag na de vakantie. Misschien geniet u nog een beetje van de, de nachtelijke koelte en zijn de vrije dagen nog lang niet voorbij. Of u bent al of nog aan het werk onderweg of op een andere manier wakker in de wereld met Radio 1 ingeschakeld. Straks gaan we naar het doen om te horen hoe daar vakantie wordt gevierd. Later is er nog het het collectief en live muziek van Ghana. Wij proberen vanaf de zendmasten een beetje te helpen... zodat u hopelijk niet met aluminiumfolie, bergkristal of een gestrekte arm in de weer hoeft. Hier is dat nummer weer voor een extra streepje bereik. De nummer geeft de toon aan voor deze nacht 6345789. We gaan hem nog een aantal keren horen. Dit waren Tower of Power en Huey Lewis van het album Great American Soul Book, waarin de band met allerlei gastartiesten diverse classics speelt, onder andere Stevie Wonder en Joss Stone. Dat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 To be human after all Thrown into the street Of undefined illusion Those diamond dreams They come to sky It's not so wrong, but only you Ousnacht van het Goede Leven met Axel van der Rende. Thank you. I Die, sopranos, die maakte toch zo fijn. Good Man in a Storm van Level 42 van hun album World Machine. En daarvoor de Level 42 song Something About You, uitgevoerd door singer-songwriter Carrie Brothers. Hij zocht voor zijn album Under Control, een vrouwelijke vocaal. En die vond hij in de ook in Los Angeles woonachtige Nederlandse Laura Jansen. Samen maakten ze deze single Something About You. Johnny Hoes, hij overleed op 23 juli, de platenbaas en songschrijver... bij zijn laatste optreden in het Theater van het sentiment bij de Buren op Radio 2. Toen sprak hij over de Vlaams-Britse band Octopus... en hij kondigde toen in dat gesprek ook hun song My Special Angel aan. Dat doet hij nu nog eens in de Nacht van het Goede Leven. Nou, dat is een van de beste groepen die ik ooit in de studio heb gehad. Helaas ging die Engelse zanger die ertussen zat... Die ging naar Engeland terug en zo viel die, de groep uit elkaar. Maar wat ze aan Close Harmony uh, laten horen, dat hoeft niet uh, onder te doen voor de Close Harmony groepen uit uh, Amerika. Fantastisch zoals die jongens zingen, luister ze allemaal. Ah, ah, ah, ah, ah, yeah. Sent from uh, above, the Lord smiled down on me and said. Bij Roos, nacht van het goede leven, met Axel van der Ende. Muziek voor midden in de nacht, eh, te midden van de woede van de wereld. De stem van Laurie Spee die kalmeert altijd. En, eh, ze zouden eens een gezongen Tom, Tom downloadpakket moeten maken. Hoewel het misschien dan eh, nog veel drukker wordt op de weg. In de nacht van het goede leven reizen we deze zomer een kris kras over de globe om te kijken hoe het begrip vakantie wordt ingevuld in de verre windstreken. We worden hierbij geholpen door de correspondenten van Wereldnet. Vorig uur waren we in Argentinië, waar mensen nog aan het genieten zijn van hun uitgaansavond. En de vrije maandag die staat te wachten. We zijn nu in India, waar de maandag al in volle gang is. In Dehradun, enkele honderden kilometers boven New Delhi. Op de eerste heuvels van de Himalaya zit voor ons correspondent Sebastian Groeske. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen zeg. Wordt het een mooie dag bij jou daar in het noorden van India? Ja, het was een mooie dag. Ja? Het is uh, een regenseizoen. Dus ik uh, zal uh, dus altijd even afwachten hoeveel, uh, hoeveel regen of, of er regen valt. Maar het ziet er uh, heel mooi uit vandaag, het, het zonnetje schijnt. En uh, het regenseizoen, dat, uh, dat wil zeggen dat er elke dag regen valt? Of soms uh, dagen achtereen? Of hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Ja, soms dagen achtereen, soms is het... Uh, uh, niet eens mogelijk om uh, uh, um, uh, zeg maar naar je werk te gaan, omdat uh, uh, er een, een halve meter uh, water op de straat ligt. En uh, ja, soms, uh, so, uh, soms uh, schijnt de zon een paar dagen en dan gaat het weer enorm regenen. En dat duurt dan een, een, een uh, anderhalf, twee maanden. En waarin het dus, uh, uh, ja, toch heel, uh, uh, dat, je, dat je niet weet wat er gaat gebeuren dus, uh, van de ene op de andere dag. Ja, en, ja, hoe, hoe? en je weet ook niet of je, uh, uh, of je kinderen naar school kunnen, want het kan in een keer zijn dat, uh, dat de school vrij is vanwege, vanwege de, de regen. Of uh, het kan zijn dat je, uh, dat je in één keer niet na, naar je werk hoeft. Mm -hmm. En uh, hoe ga je daarmee om, want je moet dan heel flexibel zijn? Ja, nou iedereen, het, het is uh, het algemeen is het zo hier als je, als het regent, dan uh, hoef je niet te verwachten dat, je, uh, dat de klanten in je winkel komen, dan hoef je niet naar je werk te komen. Dat is gewoon geaccepteerd. Omdat als het hier regent, dan regent het enorm. Mm -hmm. Iets zoals in Nederland dat het een beetje uh, ja, dat je dan gewoon uh, je, op tijd op je werk hoeft te zijn. Iedereen accepteert het. Als, je, als het regent dan kun je niet naar je werk komen. Want dan is het, het is gewoon te hevig om er doorheen te gaan? Ja. En dat, wordt, en dat is dus ook geaccepteerd? En ik denk dan gelijk heel westers van... hoe doe je dat dan met de dagen school inhalen... En, uh, en, en met de inkomsten van je winkel? En hoe, hoe wordt dat opgelost? Ja, het is heel lastig. De, de regen is niet te voorspellen. Als je, je kunt wat uh, uh, vorige week had... Uh, was de... Er waren alle scholen vrij vanwege de regen, omdat er enorme regenbuien voorspeld waren. Mm -hmm. En op de dag dat het. Uh, dus de, de, de volgende dag. Uh, bleek dus die voorspelling niet uit te komen. Het scheen het zonnetje, maar de scholen waren allemaal dicht. Ja. Dus zij kwamen ook. Uh, gis, uh, vorige week kwamen we voor een, uh, een. dichte deur bij de school. De, de school was gesloten wegens de regen. Terwijl, maar uh, jij bent, jij bent uh, leraar? Zonnetje. Jij bent leraar zelf. Nee, maar mijn kinderen gaan naar school. Oh ja. En um, um, is het momenteel vakantietijd in India? Uh, het is het festivalseizoen. Festivalseizoen, ja. Waarbij allerlei uh, religieuze festivals zijn. Want vandaag is het ook een uh, festival. Janmashtami. En dat betekent ook een en, vrije dat, dag? Dat betekent ook een vrije dag. Ja. ja. En... Uh, dat is een soort uh, ja, vaste tijd voor, uh, voor de Hindoes. Ja. En uh, een, een, uh, een vakantie zoals wij die uh, kennen, dus een aantal weken uh, aan één. Komt dat het voor bij jou in Indië? Of wordt dat anders gedaan? Uh, ja, je hebt uh, hier... heel veel dingen zijn uh, gerelateerd aan de scholen ook. De scholen hebben altijd in de zomer uh, twee maanden vrij vanwege... Uh, dat, gewoon te heet is in de zomer voor kinderen naar school te gaan. Ja. En uh, dus dan gaan mensen wel op vakantie, uh, maar de meeste vakanties zijn uh, gerelateerd aan, uh, aan uh, familiebezoek en uh, dan worden vaak en, en, en vaak ook gerelateerd aan het uh, bezoeken van religieuze uh, uh, plekken, tempels en. Uh, in het eigen land. In het eigen land, ja. Altijd. Nou, ik denk de meeste mensen ja, die kunnen zich niet veroorloven om buiten ja. India op vakantie te gaan. Ja. Dus, eh... Uh, en, hoe... ja, het... mm -hmm. en hoe vindt de reis dan plaats? Nou, zijn, wat, wat heel veel uh, gedaan wordt, zijn uh, tochten naar bepaalde religieuze, en dan, en, en, uh, bepaalde religieuze plekken en, en, uh, of tempels. En, en dan wordt daar gewoon ook een vakantie omheen gebouwd. Ja. Als je, als je bijvoorbeeld als mensen elkaar willen ontmoeten, dan dan, dan spreken ze niet af van nou laten we in dat café ontmoeten, maar dan zeggen ze laten we met, met laten we naar de tempel gaan. Ja, ja, ja. En dan ontmoeten ze elkaar daar. Ja. Het is ook het heeft ook iets het is ook een soort anonimiteit is daar hè. Je, kunt, je, je, je hoeft niet echt Ergens bij elkaar te zijn, je kunt gewoon dan samen naar de, naar de tempel gaan. En dan kun je ondertussen kun je, uh, contact hebben met elkaar. Ja. Hoe doe je dat zelf? Hoe, hoe uh, vul jij je vakanties in? Nou, wij, uh, ik, uh, mijn vrouw is India's. En uh, mm -hmm. wij hebben hier ook uh, veel uh, familie. Dus we, bij ons is dat ook wel zo. Ja, ik, dus, uh, we, gaan, uh, uh, we wonen heel dicht bij de Himalaya's. Dus we gaan heel vaak uh, de, naar de Himalayan, de bergen in. En uh, daar heb je prachtige plekken waar je, waar je kunt logeren. Je hebt hotels. Uh. Dus da, da, dat, uh, dat doen we wel. En we, gaan, uh, en, en we gaan inderdaad heel veel bij familie op bezoek. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Sebastian, voor uh, je bijdrage... en uh, jouw uh, inkijkje wat je hebt gegeven in uh, vakantievieren in India. En een prettige okay. dag nog. Dankjewel, tot ziens. Mijn hart is stereo, het beat voor jou, dus luister goed. Hier mijn gedachten in every note. Oh, oude. Maak me je radio en turn me up when you feel low. Het is de deep worst man for you. Zing along to my stereo. Class heroes baby.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 You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the head. just Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. <laughs> my heart's a stereo. It beats for you, so Listen. Stereo no, no. Ja, yeah. we spraken met uh, Sebastian Groeske over uh, vakantievieren in uh, India. En uh, dit komt uit de hitlijsten van India. Hip-hop domineert uh, daar. De meest succesvolle is uh, Stereo Hearts van de Gym Class Heroes. De vocalen vocale waren van Adam Levine, de liedzanger van Maroon 5. We gaan wat uh, laten horen uit de The Muppet Show. Dit komt uit 1977. En uh, er zaten natuurlijk altijd uh, veel bestaande liedjes, veel uh, persiflages in de Muppet Show. Maar er zijn ook een paar nummers uh, geschreven speciaal voor... Voor het programma. En dit is er eentje van Pic Calypso. En daarbij wil ik nog even een tweet meegeven van cabaretier Jasper. Van Kuik die ik vannacht las. Jim Henson is gewoon een Kermit-exploitant. I really love my frog, and when I love, I go whole hard Rrrrrrrrrr, rrrrrrrr, big, his twinkle in my eye. Kermy, kermy, shy and cute. How I love that handsome brute! Grrrr-ha-ha! Yeah! having fun. The pig will never get her way. Bib and napkin, knife and fork is the only way that I'll touch pork. Uit de aflevering met Bob Hope uit 1977... waren dit de Muppets en de Pig Calypso. Meer Diertjes nu, bezongen door het Monica da Silva-trio. Diertjes. Ik heb een beestje, uh. het is een hondje Hij geeft een feestje, ja, yeah. hij geeft een rondje Ik heb een diertje, het is een girafje En tegen jouw hondje zegt hij voet. Ik heb een kikkertje, iedereen kent hem Hij speelt graag tikketje, en hé, hey, jij bent hem Ik heb een raafje, met een klein snaveltje Verbouwd wat groente op een klein kaveltje. Ik heb een inktvis Die blijft goed drijven En met zijn inktvis Ga je boek gaan schrijven ja. Ik heb een gamba Komt uit Marbella Hij doet een dansje In zijn paella Ik heb een geitje Oh nee, het is een schaapje Nee, het is een bokje Ja, wat is het nou? Het was een gokje Jezus. Ik heb een visje Zwemt in een kommetje het is een terroristje, hij doet een bommetje. Kijk naar de dieren om je heen, ze zijn zo vaak alleen. Ze hebben geen bewustzijn, is dat niet gemeen? Ze vinden nooit iets fijn, geen barbecue op het plein. Geen verdriet of ongerust zijn, of genieten van een goed glas wijn. Ze kunnen geen carrière maken, zo heb ik bijvoorbeeld een eend. Die zou best wel graag concierge willen worden. Op een middelbare beroepsopleiding voor scheepsbox. Hij heeft een brief gestuurd met een CV, maar niemand neemt hem serieus. Nee, niemand neemt hem serieus. Neem die één toch serieus? Neem die één toch serieus? Neem die één toch serieus? Maar niemand neemt hem serieus. Ik heb een lintworm, niet in mijn buikje. Hij slaat op zolder. Met een warm kruikje Ik heb een specht Hier in mijn woning Studeert Nederlands recht Het is een koning, het is echt zo leuk Ik spin. heb een balvis Met zo'n spuit Bel hem niet op bitch Hij slaapt graag uit Ik heb een polsje Ze komt uit Rozië Ze draagt een hondje Gemaakt van hornje. Ik heb een milkakoe Die is wat blasé Speelt in de reclame, verdient veel geld daarmee. Ik heb een tijger, daar kan ik uit veiligheidsredenen niet zo heel veel over zingen nu. Kijk naar de dieren om je heen, ze zijn zo vaak alleen. Ze hebben geen bewustzijn, is dat niet gemeen? Diertjes van het Monica da Silva trio, wat uit de twee mensen bestaat. Arjen Lubach, slimme schemer, schrijver van de rap-service van Koef Kun je hem ook kennen. En Tim Kams van Kams en Kams. Voorheen met uh, Rooijakkers. Zij treden ook op als het Monica da Silva trio. En dit komt van hun maxi-single Wij zijn twee troubadours. Er staan vijf tracks op. Tremhalte, Marjoleine de Vos. Dit dan nachtleven. Toevallig hier. Waar verlangen al weg met de tram... En nu heel stil. Er is al veel voorbij. Wel gloeit nog wat beslagen licht, vaag feest achter de ramen, geroezemoes van late vrienden in je hoofd. Verlaten halte in de nacht, niet droef. Hoor het knarsen van de morgaal.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 1972, Scheveningse tram. Wim Sonneveld geschreven door Michel van der Plas en Ruud Bos. Van Scheveningen over naar Las Vegas, naar Nevada. Het derde album van Panic at the Disco, This is Always. back to let me know i'm a fly that's trapped in a web but i'm thinking that my spider's dead lonely lonely little life i could kid myself in thinking that i Liedje van Panic at the Disco van het nieuwe album Vices and Virtues was dit Always. Ik ben met de archivaris nog even de kluis in geweest... om wat materiaal te zoeken uit het Karo Radioarchief. Dit is vrij recent, Bert Haanrikman. Hij spreekt in The Best of Tonight op zaterdagavond op Radio 2... vaak met sterren die één of enkele hits hadden... en daarna uit het spectrum van de plaatverkopen verdwenen. Tenminste, dat denken we vaak. The Best Days of, zo heette de rubriek. Luister mee naar de aflevering waarin Bert praat met... Zangeres René, bekend van de hit High Time He Went. The best days of. René. Klinkt ook het lekkerst op een zaterdagavond, echt. En René, die uh, een grote hit had uh, in 1982 met dit High Time He Went, luistert in het dagelijks leven naar de naam Anja Nodelijk. Dag Anja, goedenavond. Goedenavond. Leuk om weer terug te horen, dit nummer. Ja, het, ja, voor mij blijft dat natuurlijk ook altijd het geval. Ja, want je hoort het nog best vaak, hè? Het wordt nog best wel vaak uh, gedraaid. En mijn spelen natuurlijk ook altijd. Dus uh, een vaste prik. Want je, want je treedt nog altijd op? Ja, dat, ja dat reden we treden nog steeds op, ja. Maar de hoogtijdagen van toen, begin jaren tachtig. Wat voor herinneringen komen er onmiddellijk naar boven bij jou, Anja? Oeh, <laughs> ja, weet je, dat, dat was een rare periode, want alles ging zo gigantisch snel. En uh, de dingen die we mee hebben gemaakt, zeg maar, in uh, die periode. Ja, dat is gewoon waanzinnig leuk. Uh, de mensen waarmee je programma's hebt gestaan en... Uh, dat je met een privévliegtuigje naar Bremen wordt geslogen. Nou, Noem maar op, weet je, dingen die je ja, nooit van tevoren had verwacht natuurlijk. En uh, wat ontzettend leuk is om mee te maken. Alhoewel, ik moet zeggen dat op het moment dat het allemaal gebeurde... ben je er eigenlijk niet eens zo bewust van. Dat komt maar nu pas je... eigenlijk. Dat komt pas later. Wat? Dat komt pas later, ja. dat besef. Ja, precies. Dat je ja. dan beseft van jee, wat, wat hebben we allemaal niet meegemaakt. Ja. Heel erg leuk om aan terug te denken. Wat is het geheim van, uh, van die plaat volgens jou? Dan, uh, Anja, moet ik zeggen. Ja, het mag allebei hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, nee, ja. Ik zou het niet weten. Ik bedoel, als je van tevoren aan mij had gevraagd van... Nou, wordt dit nou een grote hit? Dan ja, ik had geen flauw idee. En... Uh, Weet je, dat is eigenlijk altijd net als een lot uit de loterij. Je weet het niet. Het moet gewoon op het juiste moment uitgebracht worden. Het moet er nodig aandacht krijgen. En, uh, en dan maar hopen inderdaad dat het ook, uh, ook lukt. Ja, nou ik vind het toch wel uh, de vibe die eruit gaat van dat nummer, die vrolijkheid en die passie waarmee het zingt, volgens mij is dat toch het geheim. Ik bedoel, daar word ik in elk geval heel erg blij van. Nou, ja, nou, leuk om te horen. Ja. Zeggen we, ja. je, je treedt nog altijd op. Is dat ook je dagelijkse werk dan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want ik uh, ben tien jaar geleden dacht ik van, nou, nou zal het wel zo langzaam gaan afnemen. En het is natuurlijk ook wel minder geworden, maar uh, ik ben uh, gaan rondkijken en uh, ja, eigenlijk kijken wat, wat is er zo al te doen. Ik ben eigenlijk van... Uh, uh, origine Leo West, maar in die tijd hadden we het gewoon nog te druk met de band om uh, voor de klas te gaan staan. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon kijken wat er te koop is. Dus ik ben her en der allerlei baantjes uh, gaan doen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij RTL en ben nu Secretresse. Zo. Bij de afdeling personeelszaken en daar zit ik nu inmiddels alweer zeven jaar en het bevalt me uitstekend. Dus je, je bent altijd wel in de mediawereld blijven hangen? Dat Ja, want ik heb, ik heb eerst inderdaad andere dingen geprobeerd. Ik, het leek me heel erg leuk om bij de RIAG te werken. Want uh, ik heb ook nog uh, een opleiding psychologie gedaan in de avonduren. En ik denk, nou, dat is helemaal mijn plek, daar moet ik gaan zitten. Maar ik pas niet in het ambtenarenfeertje En een heel gestructureerd iets, daar word ik heel erg ongelukkig van. Dus ik, ik, ik kwam het. inderdaad bij RTL terecht. En nou, je zal het, dat heb je natuurlijk sowieso in de media. Weet je, elke dag is weer anders en er gebeurt wel ontzettend veel... en, en uh, dat maakt ook dat ik het leuk vind. Wat mooi. Um, wij ja. gaan nog één keer die grote hit van je draaien, uh, Anja. Uh, nou, uh, mooi, mooi om te horen dat het je goed gaat... en ik vind het helemaal geweldig dat je nog altijd optreedt. Uh, kun je zien wat zo'n hit doet, want ik bedoel, plaatje is 28 jaar oud... maar, maar, ja. maar ja, uh, zoiets gaat je, blijft er je leven lang aan je hangen eigenlijk, hè? Ja, maar wel natuurlijk ontzettend leuk, dat het nummer hebben we zelf geschreven... En, en dat maakt het des te leuker. Ben je er rijk van geworden? Laten we de vraag gewoon stellen dan. Ah, nee. Nou, we hebben natuurlijk wel hartstikke leuk uh, geld verdiend. En we ontvangen nog steeds van de bungelstreemmer. Dankzij jullie. Ja. <laughs> nog steeds uh, een, een leuk zakcentje. Uh, dat kunnen we leuk op vakantie. Ja. Maar uh, nee, rijk worden is een, is een heel ander verhaal. Nee, goed. Nou, Ik denk nou, ja. dat je dan echt wereldwijd en hit moet hebben. Dan uh, wil dat misschien wel lukken. Ja. Nou ja, goed. Ja. Anja Nodelijk, dank voor het bellen. Ik wens je heel veel succes nou. met, uh, met het zingen, met je werk bij RTL. En fijn dat we je even mochten bellen. Nou, super. Hartstikke bedankt. René en high time he went. Zij uh, sprak over die hit uh, in de Best of Tonight... op uh, zaterdagavond op Radio 2 met Bert Haendrik Man. Bijna tijd uh, voor het wereldnieuws van 4 uur. Zometeen zijn we weer terug, want we zitten op de helft van de nachten... van het Goede Leven bij de Caro op Radio 1. Tot zo.